Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne lijkt vannacht een flink aantal drones op Rusland te hebben afgestuurd. Of die schade hebben veroorzaakt is nog niet bekend. Er zijn er waarschijnlijk heel wat uit de lucht geschoten, zegt correspondent Geert Rood-Koorkamp. De burgemeester van Moskou, uh, Sergei Sabjanin, heeft het over een van de grootste aanvallen. En dat lijkt wel te kloppen. Het zou in totaal gaan om 45 drones die uh, zijn neergehaald uh, in verschillende provincies uh, in Europees Rusland die uh, voor een deel. Richting Moskou vlogen. Het was alweer een flinke tijd geleden dat drones de Russische hoofdstad Moskou bereikten. Een paar vliegvelden moesten korte tijd dicht. Bij een busongeluk in Iran zijn zeker 28 mensen omgekomen en 23 anderen gewond geraakt. De remmen van de bus zouden het midden in de nacht hebben begeven. Aan boord zaten mensen uit Pakistan die op weg waren naar Irak. Plastic afval dat eigenlijk gerecycled kan worden, wordt alsnog vaak verbrand. Volgens de Volkskrant gooien mensen vaak andere dingen dan plastic, drinkkartons en blikjes bij het PMD-afval. Als dat gebeurt moet een hele lading de oven in, want door bijvoorbeeld spuitbussen, koffiecupjes en piepschuim kunnen de recyclemachines vastlopen. Het verbranden is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook nog eens duur, want gemeentes moeten er extra voor betalen. Er is niet genoeg bewijs om een paar Nederlanders te linken... aan een poging tot ontvoering van een Belgische minister. Twee jaar geleden werden ze opgepakt... nadat hun auto in de buurt van het huis van toenmalig justitieminister... van Quickenborne werd gevonden. In die auto lagen onder meer zware wapens. De minister had het gemunt op drugscriminelen, maar had niet verwacht dat die met een ontvoeringsplan zouden komen. Nu heb je een soort nieuwe maffiabende, de Maffia wordt die bij ons geheten. Dat zijn eigenlijk die alles kennen van geweld, die nu opgeruid zijn tot topgangsters en die dus alle mogelijke methodes gebruiken. De Nederlanders ontkennen dat ze hem wilden ontvoeren en de politie kan het dus ook niet hard maken. De Nederlanders kunnen nog wel vervolgd worden voor verboden wapenbezit. Het weer nog. Vanochtend zijn er in het noorden nog wat buien. De rest van de dag is het bijna overal droog, met ook behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag 19 tot max 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 de Zaanstad richting Amsterdam staat een van de weinige files bij knopend Koenplein. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de ringweg. 10 de Ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Oud-Zuid. 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Even doorzetten, duif, ja. Taaie woensdag, deze woensdag. Maar ik heb mijn handzagen weer mee, ik geef het niet makkelijk op. Ik ga de week weer doorzagen, hè? <tiedert> Wat verdomme <voor> zwaarwerk <tiedert> hier. <tiedert> Haha. <tied> Hartelijk welkom weer bij Duitszaag de Week door. Luisteraars weer het vrolijkste programma in Kennemerland noem ik het altijd. Vrolijkstond bijt ook. Als je lekker aan je broodje met je eitje en je plakje kaas zit en je glaasje melk. Nou, dan uh, hoort er lekker uh, muziekje er ook bij. We gaan natuurlijk ook weer lachen met de Cabaret. Dat gaan we ook doen. beloof ik straks om uh, half tien de eerste versie. En wat voor versie dat wordt, dat zeg ik niet. Tja, Ben u al vrolijk, hoort u? Staat helemaal bol van de, de Formule 1-ambities, luisteraars. De huizen zijn versierd, maar wat ik nou zo gek vind... ...alleen maar met finishvlaggetjes. De boel moet nog starten. en ze hebben het nou al over de finish. En nou ja, ze rekenen natuurlijk dat onze Max weer als... Eh, ...Max Verstappen heb ik het erom, natuurlijk... ...dat Max weer als eerste over de, over de finish gaat. Maar is helemaal niet zeker. Helemaal niet zeker. Want ook al die andere automerken hebben hun uh, modellen, hun bolides hun racepolitisch moet ik zeggen... ja, drastisch opgevoerd en uh, verfijnd. Hè? De techniek verfijnd. En, uh, ze remmen beter, ze rijden beter. Ze kosten meer. Nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, uh, ja, Max zal meer moeten strijden... heb ik me laten vertellen door kennis. Ik ben zelf geen autokenner, geen coureurkenner. Uh, maar maar ik, ik weet dat Max het moeilijk zou kunnen... zou kunnen, zeg ik erbij, gaan krijgen... Nou, dan stuur ik een mooi meisje naar hem toe. En Max, deze is voor jou, Miss Wonderful. Wie waagt het om de Wally Tax zo midden in zijn nummer te storen? Wie doet dat? Ja, sorry, alles waren met Hans. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans, ja. Ja, ik was eerst even aan het kijken of je niet aan het draaien was. Ik denk, dan bel ik nog niet. Ja, ja nee, maar goed, ik was dus wel aan het draaien. En ja, ja Wally Tax is hartstikke boos op je nou, hè? Dat begrijp je? Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik helemaal. Maar jij hebt gezegd, is het een en ander stuk in de studio? Ja, nee, er is een kanaalstuk gisteravond... Uh... Uh, ...wil dat ik gaan uh, app en vloeten. Dat weet je ook ja. wel, hè? Ja. App en flute, dat, uh, programma met easy listening muziek. Ja, dat weet je. Dus ik ga heel easy op mijn keuk zitten. Hè? Je kent me, hè? Heel easy. Ja. En ik, ik wil gaan praten en ik draai microfoon één open, Hans. Ja. En wat gebeurt er? Je hoort dit. Gezellig. Nou, dat klinkt niet echt gezellig, hè? Nee, toch? nee daar heb je niet veel aan. <laughs> dus wat heb ik gedaan? Ja, het had eigenlijk relevant geweest als je wel was gekomen vanmiddag. Want je gaat wel je programma doen, maar niet live, hè? Toch? Nee, nee, want ik moet met mijn schoonzuster even naar het Antoni Leeuwenhoekzakkenhuis in Amsterdam. Oh. Dat, dat klinkt niet leuk. Nee, dat klinkt ook helemaal niet leuk. Die komt straks hierheen en dan uh, rijden we door. Ja. Want de zwager die, uh, die meegaat, die heeft Parkinson, dus die kan niet zo'n eind meer rijden. Ja. Dus uh, ja, dan moet je een beetje mantel zorgen. Het is niet anders. Ja, nou heb je een mooie mantel om voor te zorgen? Ja, ik heb een hele mooie mantel. Je hebt een hele mooie mantel. Ja. Ja. Nee, maar eigenlijk geen uh, dingen om grapjes over te maken. Want ja, uh, dan, dan schuilt er meestal die vreedzame ziekte achter. Het niet Nee, nou nee. ja, dan ga ik je vast veel sterker bij wensen. en iedereen ja, die, ja, ja, iedereen die daarmee te maken heeft natuurlijk. Ja. Uh, ja, Hans. Ja, uh, nee, ik wilde je even in zijn. Uh, ik heb nou uh, dingen veranderd hier in de studio. Ja. Uh, in die zin dat uh, microfoon 2 is nou microfoon 1. <laughs> oh, zo, je hebt dat omgedraaid. Ik heb het allemaal omgedraaid. Ik denk, nee, ik zijn nee, jou even in. Hè. Ik denk ik. Maar ja, goed, je komt niet naar de studio, dus. Nee, is het kanaal, is het kanaal, het mengstudio, meng de mengstudio, mengtafelstuk? Uh, de, de schuif, de potmeter is denk ik stuk, oh, die, ja. ja. Ik was ja, eerst bang maar... dat het een microfoon was. Ja. Maar nee, nee, nee, de, de, de schuif, ik denk nou, laat hem ja. maar schuiven, maar hij, hij, hij, schuif, hij schoof niet meer. Hij schoof ja. nog wel, maar hij maakte een heel raar geluid. Ja, ja, de, de, maar er is meer gammel op die mengtafel, hè? Ja, ja, maar de, de, de, dj, de dj's niet, hoor. Ik ben nog niet gehandeld hoor. Nee, nee, dat weet ik, weten Wij allemaal niet, hè? De oudjes doen het nog goed, hè? De oudjes doen het nog best. Ja, hey, Ik ga ophangen, want anders ben, stoor ik je in je uitzending. Je moet, je moet niet live gaan hangen, Hans. Nee, ja, uh, niet... ik ga niet hangen. Ik ga mijn telefoon op Ja, je zegt, ik ga mezelf ophangen. Nee, dat ik niet. Hé, succes. Ja, jongen, oké. Okay. Hier komt, val eh, ik dacht, nog een keer, voor, Speciaal voor ja. Hans Wassenaar. Ja, Okay. Ik zag hem ooit live in Club Palermo in Haarlem luisteraars. Wally Tox en de Outsiders in de jaren 60 was dat. Een Goeie een oude tijd. Ja. Heeft u een poesie en heeft u een cat? Nou, dan uh, heb ik voor u een poesiecat. gitaartje erachter. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik zou een leugen vertellen als ik, als ik het niet heerlijk vond, luisteraars. Ja, ik word ook meteen betrapt met door Greenfield en Cook. Die betrappen je altijd meteen op leugentjes, helemaal Only lies can break your heart. Sitting on a dusty suitcase People running around No one knows my situation Having their own destination They Just look at me and let me down I looked around to find a subway To take a train downtown I don't know where I'm going to Nor do I know the things I do I lost myself since I lost you Maar je leven vernietigen. wordt het. Groeneveld en Koek. Ja, volgens mij een hele grote hit in de jaren. Nou, was dat geweest zijn, eind 60, begin 70, zoiets. Dat hoort wel allemaal bij Duifzaag de week door. Dat is geen leugen, hoor. Ik zaag echt de week door. En ach, ik, ik zag dat meisje aan de kant van de weg liggen. Een klein meisje van een jaar of 16. Wat was het nou helemaal? 16 jaar, luisteraars. Dat kan je toch niet maken dat je dat kind zo laat liggen? 16 jaar!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 Langs de kant van de weg. Ja, meisje van 16, en die laat je niet zomaar aan de kant van de weg leggen. Dat doe je toch niet, luisteraars? Kijk, die maken, uh, waar we nadenken de klok van. Uh, ja, de klok van. Uh, Half tien, dus we gaan zo uh, genieten van uh, een stukje cabaret. Maar eerst uh, ga ik u nog even meenemen naar uh, IJmuiden, naar Velzen. Want daar heb ik gisteren even op de dok van de B uh, gezeten. En zegt u: Ja, maar wat doe jij nou in uh, godsnaam op die dok van de B? Nou, gewoon uh, met auto's die dood is. Auto's ready.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 Watching the tide roll away, ooh, yeah. and sitting on the of a docker bay, wasting time. Ja, maar goede vriend Otis Redding. Hij kon niet alleen mooi zingen, hij kon ook aardig fluiten. Dat heb je zojuist uh, kunnen horen. Nou, voor de cabaret gaan we nog even een stukje van de Fortune's genieten. Dan moet je liefde niet weggooien. Hè? En oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Nou, een oude schoen. Dus zo wil je je liefde toch niet bestempelen, luisteraars. Als je ooit naar een voorstelling van Hans Steven bent geweest. En je zat op rij 1. Ik kan me zo maar voorstellen dat je daar probeert te gaan zitten. Euh, dat je heel vroeg al uit de veren gaat om een kaartje te bemachtigen. Euh, maar dan kan je dit gebeuren. Maar ja, dan wil ik niet dat jij nou bijvoorbeeld denkt dat ik iets tegen streepfiguren heb. Hè? Want daar, zo, is, zo zit je dus niet. Of tegen veel figuren. Er zitten hartstikke toffe mensen bij, dat is zo. vind ik wel. Respectabele, eerlijke mensen. Ken jij professor Barabbas? <tie> <tie> professor Barabbas, ken je die? Ja, Francisco Misky. Ja, wat vind jij daarvan bijvoorbeeld? Hij is een goede vent, man. <tie> een schitterende vent, man. Een uitvinder. Ja. En, en, en relevante uitvindingen doet hij, dat kan ik je wel vertellen. <tie> hartstikke goede uitvindingen. En professor Zonnebloem, ken je die? Professor Zonnebloem? Kijk. Bingo, hoe ben je nee, nee. Je vind je daarvan? Minder. Vind minder? Ja minder. Ja, waarom? Ik heb geen tijdmachine. Heeft he, he, Inderdaad, ja, nee. nee. dat is waar, ja. Dat is waar. Ja. ja is hij daarom minder? Ja. Is hij daarom minder? Ja. Hij ah, tijd die tijdmachine is wel een, een uitvinding van, heb ik jou daar? Hè? Ja. Als je dan bijvoorbeeld niet klaar wil komen, dat je dan net op het punt, dan snel in die tijdmachine. Ja. Dat ja. zou handig zijn hè? En dokter Snuggles. Dokter Snuggles. Ken jij die? Ken jij die dokter Snuggles? Jij wel, hè? Jij ook niet? En jij? Hé, hey, jij? Ken, je Ken jij dokter Snuggles? Er zijn mensen hier die kennen, dat moet, hè? En die moeten dan nu het lied zingen van dokter Snuggles. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, ha, ha, ha, ha. Mooi vent, dokter Snuggles. Maar het goede. En dat is wat ik probeer te zeggen aan dat soort gasten, is dat het uh, uh, uitvinders zijn. Die doen wat. Die creëren wat. Dragen iets bij. En Peter Pan draagt geen fuck bij. Geen fuck. Piraten vernederen. De hele dag door. En dat is makkelijk als je kan vliegen. Weet je hoe hij dat doet? Ik heb, ik heb het een mensen doen. Ben je hij dat doet? Loop je naar zijn piraten? Oh, ik vind jouw man stom wat kut piraten. Laf. Hey, uh, maar dat soort gasten, Snuggles, Barbass, uh, dingen. Ding. Hey, en weet je weet nog meer? Willy Wortel! <laughs> Willy Wortel! Ken die? is een kip! <laughs> Echt waar? Dat is een kip! Willy Wortel is een kip! <laughs> een kip! die uitvindingen doet Dat is toch niet normaal man een kip hey dus wat, wat is willy wortel nee is een haan ah, ha, ha, ha. dat is flauw hè? maar dat maakt niet uit en ken jij bijvoorbeeld, uh, hey, ken jij Klaas Vaak? Uh, zandmannetje Klaas Vaak, zandmannetje een tijdje was ik op een gegeven moment was ik een beetje in de war hè. ik was echt mezelf kwijt en ik, ik, ik dacht ik dacht dus echt dat ik het zandmannetje was. <tie> Tim, ja, dan ben je ver heen, hè. <tie> maar ik dacht dat echt, en dat is op zich niet erg, maar ik ging dat ook doen. Ik ging met een grote zak zand langs bejaardenhuizen. En dan, ja, en dan ging ik zo'n kamertje in. En dan lag dus een oud wijf te slapen, zo, zonder tanden, zo. Brrr, brrr, brrr, brrr, en dan zo'n flinke haf van zand, zo. Wat de beste! Flash. <tie> Nou, dan ben je binnen een half uur niet weg, hoor, pietje bureau. <lacht> hoe is je naam? Zandmannetje! <lacht> Shit, man. Hé, hey, maar hoe heet jij dan? Jan. Jan! Oh. Scheterend! Ik ken nog zo iemand. <lacht> uh, wat, heb jij, wat heb jij voor beroep? Onderwijzer. Onderwijzer? Vind je dat leuk? Je nooit dat je denkt van: kut, kind, ik ben zo kapot. GELACH Ja, hij is soms wel, hè? Ja. Wat is het gedaan? Moest doen. Ja. Gewoon doen. Meester, ik moet plassen. Ja, kom maar hier, kom maar hier, ik moet plassen. Ja. Ga nou maar plassen. Je moet het toch leuk houden voor jezelf, is het zo? En jij, weet jij? Hoe? Frederik? Mm. Uh, hoe oud ben jij? 24. 24. En zit je nou op school? Nee. Wat? Wat? Ik studeer. Wat studeer je dan? Ja, dat is toch school. Oh. Godverdomme, ik. Werk in de hooi? Nee, ik ben barman. Ik vroeg niet of je bij hem op school zat. Hé Hey Frederik, wat studeer je dan? Ik doe voorlichting universiteit en informatie. Wat? <houding> wat doe je? Wat? <houding> ben jij een smerig wijf. GAAT VERDANK! BAK! Hey jij, hey, suisbusheren, wat doe jij? Projectmanagement, godverdomme, ik tref het wel, hè, met een ooghaas. <lacht> Projectmanagement, wat voor projecten zijn er dan? IT-projecten. Haha! <laughs> IT-projecten. Irritante kutprojecten, ja! <lacht> en hey, jij, hey, wat doe jij in het dagelijks leven? Concierge. Wat? Concierge. <lacht> <lacht> oh! <Hello. lacht> Een beetje laat hè? Ah joh. Hey weet jij? Walter. Walter, Walter, Walter heb jij een beroep? Je studeert hè? Je studeert. Wat, wat studeer je dan? In Delft. Ik vroeg Walter, wat studeer je? En dan zeg jij, Delft. <laughs> Is geen studie! Dat is een stad. Met bordjes. Ik vraag het je nog één keer. Wat? Studeer! Oh, Dat was ik nou zo bang voor. En jij, wat doe jij in het daagse Wat ben je? Vitee. Werving en selectiebureau. Fuck, dan kom je hier eens zitten, want dan moet je me even uitleggen. Nee, blijf maar zitten trouwens. Wat doe je? Ik werk bij een werving en selectiebureau. Een werving en selectiebureau. Werk je bij een wervingbureau? Nee. Ik ben bij een werving. En. Oh, dus niet alleen werving Als het allebei kan, dat is mooi hè. Ben je dus en werving? Dus eerst kom maar, kom maar. Flink werven, weet je? Niet. Kom maar, kom maar hoor. Kom maar allemaal. Kom maar allemaal. En dan. Jij niet, jij niet, jij niet, jij niet. Jij niet jij... Hey, help het gezellig bij een uh, Ja, leuk hè? Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel gezellig. En, uh, <lacht> en uh, We moeten de sfeer goed houden, want dat is belangrijk. Want we moeten lief zijn voor elkaar. Dat is heel belangrijk. Vind je niet? Vind jij dat ook niet? Ja, dat is toch wel. Ze lief zijn toch? Hoe heet jij? Frits, ik moet jou niet. <lacht> Ja, half zeven. Dag niet gelachen, luisteraars. Dag niet geleefd. Beetje rock en rollen. Dat moet je ook elke dag een beetje doen, anders dan uh, zonder rock. Geen uh, kippiehok. En ook geen haan op je stok. En een keuken zonder kok. En een trein zonder lok. Het is een gok. Ik heb goed gokt. Amy McDonald. Mr. Rock'n'Roll. Luisteraars, kennen jullie hem nog? Kleine Sjaak, kleine Sjaakie van de Hoek. Kennen jullie hem nog? Ja, toch? Ja, hele bekende figuur in Nederland. Dankzij, ja, dankzij natuurlijk onze eigen Conny van der Bos, die helaas ook alweer een tijdje eh, geleden is overleden. Maar Sjaakie is er nog altijd. Van de Hoek bedoel ik, hè? Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak... Groot in het kattenkwaad, vlug als kwik, de held de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek.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 En ieder ging zijn eigen weg en Shaq, werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half liep en half piraat. De een heet George, de ander Shaq, toen maak ze geen soldaat. Een kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als klik de held, de schrik van de buurt en onze straat. Als altijd klaar voor het happen van een koek. Een raad kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek. Dat ja, was een schot van Shaky van de Hoek. Ja, er was speciaal verzoek van, de, van de, het glasbedrijf. of ik reclame wilde maken voor beglazing. Als u eruit kapot is, dan is het een schot van Sjaki van de Hoek. Maar het kan ook gebeuren dat er gewoon een tennisbal door je ramen gaat van een ander buurjongetje, of een buurmeisje... Die, want die buurmeisjes die zijn eh, niks liever als die buurjongetjes, hoor. Denk dat nou niet, hoor. Dames, dat jullie liever zijn dan ze, maar nee. Helemaal niet. Toen zeg ik nou, oh, oh, ik kijk de hele zandvoort weer over me heen. Natuurlijk. Zondag, dan mag je alleen lui zijn. Vandaag niet, hè? They make it very clear, they've got no room for anything. <laughs> als er met die smalle gezichtjes, die smalle faces, lees die Sunday Afternoon. Leuk, hè? Leuk. Bent u een dagdromer, luisteraars? Bent u een dagdromer? Uh, gelooft u in dagdromen? Nou, en wel... Ja, MRA Dame Dream Believer. Ik ben laatst, uh, luisteraar, ben ik op vakantie geweest naar Egypte. En daar heb je allemaal van die piramides. En wie liggen daar begraven? Natuurlijk de farao's. Maar er zijn er ook nog wel een paar die lopen nog los. Hè. Die zijn nog, uh, nog niet overleden. En dan liggen ze ook nog niet begraven de piramides. En, en, en ik heb die farao's wel eens gesproken. En ik heb bijvoorbeeld gevraagd, als jullie nou naast in bed liggen, wat gebeurt er dan? Ja, dan leggen we een hoop te voelen. Te, te voelen. Ja, we leggen alsmaar maar te voelen. Zeggen die Varo's in bed. Woelie boelie. Uno, do's. One, two, tres, cuatro. Sam, de Sam en de Varo's. Voelie hey. boelie. Dat zeg ik, woelie boelie. Wacht, ik hey, ben wacht. Kijk, kijk. Ben we klaar mee, als je dat ligt, hoor je daarnaast naast dit? Wacht. Woelie boelie. Ja, Sem de Shem en de farao's, eh, rechtstreeks luisteraars, vanuit het eh, mooie, moet ik zeggen, het prachtige Egypte. Ja, als je dan toch eh, die kant op gaat, dan moet je net vliegen hoor trouwens, best wel een tijdje vliegen. Eh, dan moet je ook eens naar Israël gaan, ja nou misschien beter niet, want er is nou een beetje narigheid daar natuurlijk. Ja, dat wil ik niet, uh, niet uh, overspotten hoor, want het is, het is erg genoeg allemaal. Maar ja, als je naar Israël gaat, dan moet je daar ook eens genieten van de Israelites. Desmond Dekker en die Jezus. De Lights. In the morning, stay for bread, sir, so that uh, every mouth can be fed. Oh, be oh, oh, oh, oh, oh, oh, Israelite. The wife and my kids step <laughs> up and <not> leave me. <speaking> Darling, she said, I was here to Oh, oh, oh, oh, oh, oh, My tear up choses ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in the farm you sound your alarm. Ooh, for bread, sir, so that every mouth can be paid Israelites Israelite, I said my wife and my kids said the back up and I leave me darling, she said that was the yours to receive for Israelites Israelite, look we took them a tear of choices ago, I don't want to end up like funny In yeah, the you sound your ally. A a Ik kijk op mijn klokje, doe ik het niet vaak, maar ik kijk af en toe wel eens op mijn klokje... en dan zie ik bijvoorbeeld, luisteraars, dat het bijna uh, ja, tien uur is. Dat betekent dat ik even afscheid moet nemen ik moet er even tussen huis voor... niels als een reclame. schiet me dan helemaal vol. Ja, het geeft mij wel gelegenheid om even een bakje koffie te tappen. Ik hoop dat u uh, ook van uw ontbijt geniet met koffie en zo en alles erop... en er aan of thee of melk, maakt niet uit... Veel drinken is belangrijk, hè? met ons warme weer. Het wordt vandaag best wel weer aardig warm. U hoort de prachtige klanken van de carpenters. Ja, dat zult u niet, uh, niet uh, denken van ja, de carpenters, dat is allemaal zang. Nee, die hebben ook instrumentale dingen. Dit nummer heet Heather. Kunnen kunt u even relaxed het eerste uur uh, mee eindigen. Maar blijf luisteren, ik ben er tot 12 uur hoor, met Duitszaag de Week door... En we gaan ook in de tweede uur weer lachen met Cabaret. En uh, komt er komt veel meer lekkere muziek voorbij. Like chocolate. Uh, smaakt het allemaal. Sweet music. Ik ben ook een zoete DJ,